8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Benzineprijs naar recordhoogte. Politiebond ACP verlaat CNV-vakcentrale en Birma laat een groot deel politieke gevangenen vrij. <middels>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 De regering van Birma heeft een groot deel van de politieke gevangenen vrijgelaten. Onder hen zijn verschillende leiders van de studentenopstand van 1988 en een prominente boeddhistische monnik. In totaal komen er zo'n 650 mensen vrij. Het is nog niet duidelijk of het alleen maar om politieke gevangenen gaat. In totaal zijn er in Birma tussen de 600 en 1000 politieke gevangenen. De vrijlating is opnieuw een teken dat de huidige regering van Birma wil hervormen.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 Er komt een nieuw psychiatrisch onderzoek naar Anders Breivik. Noorse media melden dat dat besluit vandaag wordt bekendgemaakt. Breivik doodde vorig jaar zomer 77 mensen. In Oslo en op het eilandje Utøya. Psychiaters hebben Breivik ontoerekeningsvatbaar verklaard. En dat zou er waarschijnlijk toe leiden dat hij niet de gevangenis in hoeft... maar dat hij wordt behandeld aan zijn psychoses. Nabestaanden slachtoffers willen daarom een nieuw onderzoek. De politie in Rotterdam heeft een automobilist van de weg gehaald... die langdurig een ambulance hinderde. De ambulance was onderweg naar een spoedgeval... en had zijn zwaailicht en sirene aan. De automobilist ging op de A29 tussen Numansdorp en Oud-Beijerland... vlak voor de ambulance rijden, waardoor die vaart moest minderen. En kort daarna liet de man de ambulance passeren... om er vervolgens vlak achter te blijven rijden. Omdat dat ook gevaar opleverde, moest de ambulance opnieuw rustiger gaan rijden. De automobilist is bij de Heinenoordtunnel van de weg gehaald. De politie vindt dat de man eigenlijk geen rijbewijs zou mogen bezitten. Zijn geestelijke gesteldheid zou dat niet toelaten. Tennisers Igor Sijsling en Jesse Kalung zijn dichtbij een plaats in het hoofdtoernooi van de Australian Open. Sijsling won in het kwalificatietoernooi van de voormalige nummer 18 van de wereld Igor Andreev, en Kalung was te sterk voor de Braziliaan Zampieri. Beide Nederlanders moeten nu nog één wedstrijd winnen om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi.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 Goedemorgen. Politiebond ACP stapt uit de CNV en de militaire bond ACOM denkt er hard over. Over de scheuring van de vakcentrale praat ik zo met CNV-voorzitter Jaap Smit. Waar ze hier jaren over praten, wordt in België op een achternamiddag afgeschaft. De hypotheekrente aftrek. En de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer waren op bezoek bij de politietrainingsmissie in Kundus en GroenLinks-leider Jolanda Sap kwam enthousiast terug. Allemaal positief over wat we daar aan doen zijn en allemaal zeer betrokken bij het lot van het landen bij de Afghanen. En ze horen of de rest ook zo opgetogen is. In het geheim waren ze er, de fractievoorzitters bij de politietrainingsmissie in Kunduz. En in het host van de nacht keerden ze terug uit Afghanistan. Onder hen Alexander Pechtold van D66 en Joël Voordewind van de ChristenUnie. Die zijn fractievoorzitter Arie Slop verving Meneer Voordewind, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u ook zo enthousiast? Zeer onder de indruk van hetgene wat we de afgelopen dagen gezien hebben, bevestigt mij in ieder geval dat het een goede beslissing is geweest om uh, de missie uh, op poten te zetten en uh, goed te keuren. Wat was er zo goed? Nou, je ziet gewoon het, uh, het enthousiasme van, uh, van de mensen en ook van de, de agenten. Ik heb uh, een ander ook gezien in Oeroesgan toen die tijd, uh, ook toen de politietrainingsmissie gezien. Maar ja, dit straalt toch een, een, een andere sfeer uit. De mensen zijn zeer enthousiast uh, om de cursus te volgen. De districtcommandanten sturen uh, ja, heel graag hun mensen naar deze politieopleiding. Veel vrouwen komen er ook op af om getraind te worden. En uh, ja... Zij willen heel graag ook uh, de justitiële keten uh, in Koendoes uh, versterken... zodat de, de, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid van de politie uh, vergroot wordt... zodat mensen ook daadwerkelijk aangifte gaan doen... Uh, als er sprake is van mishandeling of corruptie, et cetera. Fractievoorzitter van D66, Alexander Pechtold, goedemorgen. Goedemorgen. Voldoet het aan uw verwachtingen? Ja, en zeker omdat ik was er nu voor de derde keer in Afghanistan. Dat is toch een bijzonder land. En uh, Het is gek om te zeggen, maar zelfs tussen de laatste keer, zo 2007, 2008 dat ik er was... en nu zie ik ook echt verschil. Dat zag ik in de hoofdstad Kabul. Uh, maar je ziet in Kunduz, wat een heel ander gebied is dan Oeruzgan... dat het opleidingsniveau, het welvaartsniveau iets hoger ligt dan in Oeruzgan. En dat dus het trainen van politie en, en zorgen dat mensen rechtszekerheid hebben... dat dat ook echt zin heeft. Ja, u ziet Schil, zit u ook resultaat? Want wat, wat ziet u aan de politie daar? Kunt u dat beoordelen? Functioneert die beter? Nou, wij, wij, wij zijn daar, daar langs geweest en daar wordt natuurlijk het hoger kader wordt daar getraind, commandanten, maar er worden ook gewoon soldaten, of wat dan uh, nu de politie wordt, uh, jongens en mannen getraind. Uh, ja, als ze op dit moment een, een auto moesten aanhouden, wat deden ze dan? Nou, dan richten ze het, het geweer op de bestuurder en die stopt dan wel. Uh, en wat leer je dan van, uh, van de Nederlanders? Nou, je kan een auto ook op een wat beschaafdere manier laten stoppen... door het stopteken te geven. Nou, en We hebben gezien hoe ze stoptekens oefenen... hoe ze uh, handboeien oefenen... Uh, en dat je bij handboeien niet iemand uh, eerst even een paar klappen geeft. Nou, ik vind dat belangrijk, want de rechtszekerheid van de normale afgaan... is daarbij gebaat dat ze de politie niet als tegenstander zien... maar als iemand waar je naartoe gaat wanneer je problemen hebt. Ja, en mensen daar, voor zover u ze heeft kunnen spreken... vinden die ook dat het soepeler verloopt? Ja, je, je, kijk, het, het is nog steeds een gevaarlijk land, laat ik daar heel duidelijk over zijn. We waren met de fractievoorzitters en we zijn zwaar beschermd geweest. Maar het feit dat je hoort dat, dat vrouwen nu uh, naar de politie, niet alleen bij de politie deelnemen, maar ook bijvoorbeeld er nu naartoe durven. Dat is toch een ongelooflijk verschil. Het land is 30 jaar lang in puinhoop geweest. Na de Britten, de Russen, de Mujahedin, de Taliban. Iedereen daar leeft eigenlijk al, al, al decennia in ellende. En als je nu daar, daar in Kunduz ziet dat, dat gewoon dat op de hoek van de straat iemand in een normaal uniform staat uh, met, met vier politiebureaus. Het lijkt Nederland wel. Wij zijn politiebureaus aan de wijk aan terugtrekken. Daar zijn ze politiebureaus in de wijken aan het vestigen. Goed. In het Kamerdebat begint vorig jaar. Heeft het kabinet Net wel allerlei toezeggingen moeten doen. Recruten opgeleid door Nederland moeten langer worden opgeleid. Meer aandacht voor mensenrechten, voor lezen, schrijven. Meneer Voor de Wind, komt dat voldoende van de grond? Ja, eh, wat je ziet, is eh, dat niet alleen maar die politie wordt getraind, maar dat ook rechters worden getraind. Inmiddels 47 openbare aanklagers, uh, rechercheurs. Dus je ziet uh, dat de hele justiciële keten eigenlijk uh, uh, yeah, wordt bijgeschoold en wordt versterkt. Waardoor je ook uiteindelijk uh, de aangiftebereidheid van mensen en het vertrouwen dus in de politie uh, moet zien uh, stijgen. Dat is nu echt laag, 80% is dat vertrouwen, of uh, 20% is dat vertrouwen. Ja. En de aangiftebereidheid is 80%. Uh, uh, uh, procent. Dus ja, dat moet echt veel hoger worden om te kijken of je die politie gaat vertrouwen. Of er ook wat gebeurt met je aangifte. Ja en daarom pleit u net al voor ook uitbreiding van de justitiële tak, het justitiële traject. Ja. Ja, met name als het gaat om vrouwelijke advocaten. Daar zien we dat er nog maar twee vrouwelijke advocaten zijn in Coendoes. Terwijl, uh, wat ik net zeg, er zijn 47 rechters. Ja, In Nederland is het natuurlijk totaal omgekeerd. Er zijn veel meer advocaten in Nederland dan rechters. Ja. En uh, met name moeten daar dus vrouwelijke rechters bij komen. Zodat het vertrouwen ook in de rechtsstaat, in, in advocaten. Uh, als je daar komt met het verhaal dat je bijvoorbeeld verkracht bent. Of dat je je huis uit bent gezet omdat je mishandeld bent. Uh, dat je dan naar een vrouwelijke advocaat kan gaan. Of een vrouwelijke politieagent. Ja. Zodat je klacht wel degelijk serieus worden genomen en zodat het vertrouwen in de rechtsstaat versterkt wordt. Ja, maar als je daar iets aan wil doen, dan wordt het echt een civiele missie. Hoe denkt u over uitbreiding van deze missie? Want um, ja, er is toch wel gezegd, er waren te veel trainers, ze hebben te weinig te doen. Um, en dus wil het kabinet nu die missie gaan uitbreiden, ook de grenspolitie bijvoorbeeld op gaan leiden en agenten die buiten, buiten uh, Kabul, uh, buiten Koundoos aan het werk gaan. Wat vindt u daarvan? Ja, we moeten natuurlijk afwachten wat het kabinet uh, daadwerkelijk voorstelt uh, met betrekking tot de brief die we nog moeten krijgen. Uh, uh, voor mijn fractie, de ChristenUnie, zal heel belangrijk zijn of die uitbreiding uh, van die taken een versterking is van de justitiële keten. Of de, de, de betrouwbare geloofwaardigheid van het politieapparaat uh, versterkt wordt. Ja. En als uh, die uh, grenspolitie daar een bijdrage aan zou kunnen leveren, en die hebben inderdaad alleen een civiele taak... Uh, en die kunnen bijvoorbeeld smokkelwaar aan de grens tegengaan. Ja, dan helpt dat wel uh, met de criminaliteit te uh, bestrijden. Maar ik heb daar nog wel serieuze vragen over. Ja, maar je bent niet per definitie tegen. Nou, nogmaals, ik moet dat onderzoek afwachten. Ja. Um, ik, uh, we hebben gezegd toen die tijd dat het moet een civiele missie zijn. We gaan uh, niet vechten. Uh, we gaan uh, niet de Taliban uh, weer bestrijden. Dat hebben we de vorige keren uh, gedaan. En dit moet echt een versterking zijn van uh, het vertrouwen in de politie. Uh, dat kan in Kunduz uh, wel. En dat kon in Uruzgan, die hele missie zoals we het nu opzetten, niet. Omdat de ontwikkelingen daar toch nog een stuk achterlopen. En de nee. veiligheid daar uh, veel lager is dan in uh, Kunduz. Uh, dus wat dat gaat zijn alle mogelijkheden daar om dit wel te doen. Maar je hebt ook andere mogelijkheden om de missie uit te breiden. Wat ik al vertelde, uh, je ja. moet kijken naar die advocaten. En dus kijken op andere mogelijkheden om uh, uh, de politie te versterken. Ja, dat zei u al. Meneer Pechtold, u, u was al uh, voor uitbreiding hè, van de missie. Alhoewel, het moet natuurlijk ook de plannen van het kabinet even afwachten. Maar ziet u dat er meer gedaan kan worden? Nou, dat is niet zo. Uitbreiden. Het is meer dat je uh, het effectiever kan maken... wanneer je uh, de beperkingen die we er in Nederland nu hebben opgelegd... als we daar nog eens scherp naar kijken. En dat kan inderdaad zitten in bijvoorbeeld die grenspolitie. Uh, daar het noorden waar wij zitten, Koendoes, dat, uh, dat grens geloof ik aan drie, vier landen. Uh, aan China, dat, had ik, dat wist ik niet eens, maar als ik een heel klein stukje zit... zelfs aan China vast, Dat is enorm veel verkeer. Daar is dus ook criminaliteit mee gepaard. Uh, dus een aanscherping om het effectiever te maken, daar sta ik voor open... Maar we moeten ons wel realiseren... 2014, dan gaan de militairen... Uh, dan is dat deel, dat moet voorbij zijn. Uh, president Karzai heeft ons ook verteld... dan wil ik het ook zelf in handen hebben. En dan zullen ook veel... Uh, ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties... en misschien het trainen verder van politie... dat zal wel door moeten gaan. Maar nou, Als Nederland tot die tijd daar uh, nog zinniger dan nu al... Uh, want we hebben daar nu 500 mensen zitten... aan kan bijdragen, dan sta ik daarvoor open. Goed, en u hoort, uh, meneer Wind, u heeft ook mevrouw Sap gehoord... die uh, uitermate enthousiast is teruggekomen... ziet u dat er een meerderheid voor kan komen? Nou ja, dat, dat is dan eventueel voor het kabinet de meerderheid. Ik vind het vooral belangrijk dat we, en daar heeft deze reis aan bijgedragen, dat fractievoorzitters dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan, uh, op bezoek gaan in, uh, naar een missie. Om ook te laten zien dat, nou ja, dat we belangrijk werk vinden wat, wat de mensen daar doen. Onze mensen daar met heel veel thuisgrond hebben we daar ook ontmoet, We hebben veel gesprekken gevoerd. En het draagvlak in Nederland voor dit soort missies staat natuurlijk in tijden van bezuinigingen altijd onder druk. Ja. Maar dat we daar bijdragen aan, aan vrede en veiligheid voor de normale afgaan, dat is het belangrijkste wat ik denk we nu kunnen overbrengen. Alexander Pechtelt van D66 en Joël wind van de ChristenUnie. Heren, beiden bedankt voor uw commentaar. Graag gedaan. Goedemorgen. Graag gedaan. Wat ze hier niet durven, doen de politici in België wel. De hypotheekrente aftrek. Afschaffen. Praten we straks over. Eerste verkeersinformatie. Ah, daar is ze weer bij de AWB, Jolanda van der Velde, met files. Ja, negen stuks Marcel bij elkaar 22 kilometer. Het zijn allemaal wat korte files. De enige die opvalt is de aanrijding op de A28. Amers voor de richting Zwolle. Tussen knooppunt Hattermar Broek en Zwolle Zuid 3 kilometer. De linker is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. Is er een scheuring aanstaande binnen de vakbond CNV? Militaire vakbond ACOM denkt aan afsplitsing... en de politiebond ACP vertrekt al definitief bij 1 juli. Volgens de leiding van de bond is er de afgelopen jaren niet goed omgegaan... met de belangen van de ACP. En is er geen ruimte voor vernieuwing binnen de koepel. Vandaar, zegt voorzitter Gerard van der Kamp van ACP, is het tijd voor vertrek. Als je het dan allemaal optelt en je kijkt naar de afgelopen 4, 5 jaar... en het debat over de vernieuwing die alleen maar hebben geleid tot debat... en niet tot besluiten. Ja, dan, uh, dan is dus de vraag van, ja, zijn we nu alleen aan het praten... of uh, kunnen we nu ook verwachten dat er nog een toekomst is waar wij ons thuis voelen? Hm. En onze achterban heeft gezegd, ja, uh, dit is het voor ja. ons niet. Jaap Smit, voorzitter van CNV, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van het vertrek van de ACP? Dat betreur ik ten zeerste. Waarom? Omdat het uh, een, uh, een, een club is die gewoon bij, bij het CNV hoort, wat mij betreft... En. Uh, ik vind het jammer dat, uh, dat uh, dit voorgenomen besluit er is. Voor zover ik weet is het een voorgenomen besluit. Uh, hoewel ik de woorden van Van der Kamp ook als definitief heb gehoord vanmorgen. Ja, ik ook. Maar wat mij betreft is dat gesprek nog steeds gaande. Uh, en ik zou het echt zeer betreuren als weg weggaan. Maar uh, ACP voelt zich, uh, oh, meneer van, van der Kamp voelt zich, uh, ja is ontevreden. Voelt zich, nou niet begrepen willen zover wil ik dood niet gaan. Maar is ontevreden met de belangenbehoudiging via CNV. Kunt u dat begrijpen? Nou ja, kijk, de kun deels wel. Ik uh, weet dat hij, dat heeft ook openbaar uh, gezegd, uh, in de hele pensioenakkoorddiscussie uh, een andere opvatting had. Ja, dat, dat is lastig. Uh, als je probeert als totale vereniging tot een besluit te komen, dan telt wat mij betreft iedere stem even zwaar in het algemeen bestuur. Maar de ook... politieleden zegt, die gaan onder in het grote algemene belang. Snapt u dat bezwaar? Ja, maar dat, dat geldt natuurlijk in feite voor iedereen. Als je met elkaar een totaalakkoord wil sluiten... gaat iedereen op in het algemene belang.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 de kunst is dat uh, een bond als ACP, wat ik overigens een goed voorbeeld vind... van een, zoals een bond georganiseerd moet zijn. Hè. Als ik naar mijn eigen club kijk, de onderwijsbond en de het politiebond... dat je je organiseert langs de lijn van een beroepsgroep... waar je de directe belangen van de mensen die dat vak uitoefenen uh, behartigt. Dat vind ik een uitstekend uh, voorbeeld. Ja, maar dat is nou net zijn bezwaar, meneer Smit. Want uh, ja. van, de, van der Kamp zegt de, de CNV... u laat te weinig ruimte voor die specifieke beroepsgroepen. Zij kunnen niet doen voor die politieleden wat zij willen met hem eens. Uh, als je kijkt naar... Ik, ...ik bemoei mezelf niet met een politie-CAO... ...of met een onderwijs-CAO... ...of andere zaken die met dat directe beroep te maken hebben... ...maar juist in die overstijgende zaken... ...zoals een pensioenakkoord... ...ja, dan is het zo dat, uh, uh, dat je probeert als vereniging met elkaar... ...en zo zit een verenigingsdemocratie in elkaar bij meerderheid van uh, stemmen een besluit te nemen... en waarbij dan ook uh, zeg maar, begrip moet houden en zicht moet houden... op de belangen van de minderheid die zeg maar, daarin niet uh, zijn zin gekregen heeft. Nou, nu is er ook nog de uh, vakbond van militair personeel, de ACOM. De, denkt erover, denkt er hard over om zich af te splitsen. Gaat u proberen die nog binnenboord te houden? Ja, natuurlijk zijn we daarmee bezig. En uh, uh, die uitnodiging die, die loopt ook om met elkaar dat gesprek te blijven voeren. Want ook daarvoor geldt van horen... Je kunt beter uh, uh, aan die vernieuwing mee gaan werken door er actief aan mee te doen dan eruit te stappen. Want uh, hoe je het verkeerd bent, het is voor de vakbeweging niet goed dat straks allerlei uh, aparte groepen gaan ontstaan. Uh, waardoor je zeg maar, voor de grote bondsoverstijgende uh, zaken gewoon niet meer een, een, een gremium hebt. Overigens zal hier het CNV niet van omvallen. Nee, maar, maar het, het wordt er wel zwakker van. Nou ja, ik, ik, ja, dat, het, het, het, nou ja, het verdient niet de schoonheidsprijs, ik, ja. ik, betreur, daarom zeg ik, ik, ik betreur dat en ik, de uitnodiging blijft staan. Ja, er is vernieuwing nodig, daar zijn we met elkaar over in gesprek, dat gaat ook langzamer dan je dat soms wilt. Maar daar zijn we nu volop over in gesprek, doe daarin mee en help ook zeg maar, die vakbeweging naar die toekomst de, de slag te laten maken. Dat ja. is precies ook waar ik zelf voor gekomen ben. Ja, maar meneer Smit ligt het ook misschien wel aan u, want uh, Acom heeft ook uh, kritiek op u. U legt hij het zwijgen op, lees ik hier vanochtend in Trouw. Ja, maar dat Is als je in de hele pensioendiscussie als je als vereniging met elkaar een standpunt wil innemen met betrekking tot een grote zaak als het pensioenakkoord, dan is het, uh, uh, uh, uh, en dat doe je door hem actief met elkaar een democratisch proces op te zetten, bij meerderheid van stemmen met begrip voor de minderheid een standpunt te, uh, de, te bepalen, dan wordt het wat lastig als dan ik als voorzitter naar buiten treed namens het hele CNV met standpunt A en een ander komt met standpunt B naar buiten. Dat, is gewoon, dat lijkt me zo logisch als wat. En ik ontneem niemand het, het, het spreekrecht om te vinden wat hij ervan vindt. Nee. En u wil graag dat ze blijven. Smit, hartelijk dank voor uw uitleg. Tot de dienst. Jaap Smit hoort u, voorzitter van CMV. Nou, weer naar Mark Robin Visser. Hij is bij de Veldrijders. Eind deze maand is het WK. Dat is het eerste grote sportevenement van dit jaar. Een grote sportevenement. Sport van rijden, rennen, glibberen door de modder. Met een fiets fietsliefd op de schouders. Mark Ja, nou ja, liefst op de schouders. Volgens ja. mij willen ze er toch het liefst op zitten. Maar af en toe moet je hem dan oppakken, hè? Wist je trouwens dat veldrijden ook wel cyclocross wordt genoemd? Ja, had ik wel eens gehoord. Nee, ja. ja, ik niet. Ik leer er allemaal dingen bij. Uh, ik sta hier met Niels, uh, Niels Wubbe hier in Gouda op het parcours uh, te praten. Hij heeft me nog een paar dingen geleerd. Bijvoorbeeld uh, spaken, hè? in het in, in Vlaams. Stralen. Ja, stralen. Want je komt natuurlijk vaak in België. Ja, ik, uh, ik moest aan het begin wel even wennen, want dan wist ik niet wat ze bedoelden, maar... Uh... Je leert zo snel, uh, snel bij. En uh, ja, de, de Belgische termen voor uh, fietsonderdelen of ja. Ja, cross-termen, die leer je dan goed. Niels Webben is derde geworden in de NK afgelopen weekend. Gefeliciteerd. Ja, Dank je wel. Het was een beetje onverwacht, geloof ik? Uh, ja, eigenlijk wel. Voor, voor de meeste mensen in ieder geval. Uh, voor mij was het uh, deels ook wel onverwacht dat het gewoon weer zo goed ging. Maar wel uh, een doel om op het podium te rijden. Juist. En jij gaat ook voor de WK straks in kokzeiden? Ja, ik, uh, ik ben daar in voorbereiding op. De komende de, ja, ik heb nog twee weken en dan is het WK, het, uh, laatste weekend februari. Uh, dat is een uh, zandparcours door de Duinen. Dus uh, specialistisch werk. En uh, ja, ik, ben nou, uh, ik woon zelf in Naald... waar ik dus ook redelijk dicht bij het strand Dus ik kan goed oefenen op, uh, op zand. Ja, ja. Hoe zien jouw, uh, jouw dagen eruit zo in voorbereiding naar dat WK toe? Uh, maar eigenlijk uh, vrij relaxed we over een hele dag gezien. Uh, rusten en, uh, en trainen eigenlijk. En dan uh, is het uh, of je doet twee korte trainingen op een dag of eigenlijk één lange training. Juist. En wat is een lange training? Uh, ja, een lange training is bijvoorbeeld drie, vier uur fietsen en dan uh, wat oefeningen tussendoor. Dus het is niet alleen maar fietsen en dan uh, klaar. En uh, ja, uh, kleinere training is dan uh, bijvoorbeeld s ochtends crossen. Dus zeg uh, maar naar, de, naar het strand toe om uh, de specifieke cross training te doen. Ja. En smiddags gewoon nog even relaxed en hersteltraining. Jij komt uit de mountainbike-wereld. Ja. Dat is weer een hele andere wereld. Ja, Heb dat ik begrepen ik... vanochtend. Ja, klopt. Dat Leg is dat eens uh... dus uit. Wat, is, wat zijn de grote verschillen tussen mountainbiken en veldrijden? Uh, nou, de, ten eerste, mountainbiken is een zomersport. Dat loopt van februari tot oktober. En eigenlijk als wij stoppen, gaan de crossers... Uh, ja, september uh, tot en met februari zijn die uh, in touw. Uh, zij uh, fietsen eigenlijk op een... Aangepaste racefiets. En wij hebben natuurlijk echt een uh, ja, mountainbike met brede banden, vering erop. En uh, ja, rijden door iets ruigere uh, percoursen, vaak als, ja. als de crossfiets. Is. Ja. Zijn die twee sporten te combineren voor jou? Of moet je uiteindelijk kiezen? Uh, je moet wel kiezen waar je, zeg maar, echt, uh, welke de prioriteit krijgt. Maar uh, ik blijf wel uh, allebei doen. En dan zomers uh, mountainbike en winters cross. En ja, welke de meeste aandacht krijgt, ja, daar gaat dan. Uh, ja. De focus op. Hoe, hoe kijk jij naar die WK straks in, in België? Oeh, um, in oktober hebben we een wereldbeker uh, gehad op hetzelfde parcours als, uh, als Cox, van Kokzijde. Daar ben ik 18e geworden, dus uh, mijn doel is in ieder geval dat te verbeteren. Um, ja, daarvoor train ik nu in het zand, want uh, ja, het zand is toch een specialistische uh, ja. ondergrond. En door veel te doen word je daar eigenlijk wel, uh, wel handiger in. Al blijft het uh, ja, de ene ronde makkelijk en de ja. andere ronde rijd ik me al snel vast. Dus. Ja. Veel succes daar. Het is trouwens wel even heel grappig om te vertellen. Wij staan hier samen onder een paraplu, want het is heel hard gaan regenen. En om ons heen staan wel 15, bijna 20 man van de gooise wielerclub. Laat jullie eens horen, jongens. Hey! Oh, toch wel. We gaan nog een rondje doen. Kom op, de tegenaan. We doen helemaal geen rondje. Je staat onder een paraplu. Ja, ik blijf, blijven, ik blijf even met Niels Wibbel onder de Plus staan. die oh. erg vindt. Hij heeft ook zijn fiets niet bij zich, dus ja. O oh ja, wat moet je dan <laughs> ja. anders? Goed, Marco weer vissen bij de Veldrijders vanochtend. Waar in de Nederlandse politiek al jaren over wordt gepraat, is in België opeens besloten. De hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft. En wel per 2014. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Joris, waar komt dit opeens vandaan? Nou, het de opening van de journaals gisteren natuurlijk. Het was eigenlijk een krant die het heeft ontdekt. De tijd, een financiële, economische tijd. De zakenkrant die heeft gisteren het regeerakkoord eens goed gelezen. En daaruit geconcludeerd dat die uh, woonbonus, zoals het hier heet, de hypothecaire aftrek. Dat die wordt uh, afgebouwd per afgelopen januari al, per dit jaar. Of in 2014, over twee jaar, wordt die volledig afgeschaft. Nou ja, veel politici, uh, die waren er ook... Erg verbaasd over gisteren. Uh, ja, het komt erg onverwacht. Ja, een opening van het journaal. Maar is het H-woord, die hypotheekrenteaftrek, net zo beladen daar als hier in Nederland? Nee, nee, het ligt dat veel minder gevoelig hier. Vandaar dat het ook zo een beetje er tussendoor heeft kunnen, heeft kunnen kruipen. Uh, de, de Belgen hebben veel minder hypotheekschuld. Uh, Bovendien, die hypotheekrente -aftrek, die ligt hier ook veel lager. Een modaal gezin in België kan ongeveer een vijfde aftrekken van, van wat een Nederlands gezin kan aftrekken. Dus het ligt wat minder gevoelig. Het kost ook minder geld. De Belgische overheid kost het jaarlijks 1,4 miljard. In Nederland 12 Miljard. Dus het, is, het bestaat hier wel. Het is een soortgelijk systeem. Maar het is veel kleiner. Maar goed, het kan je als huizenbezitter toch flink geld gaan kosten. Of wordt dat nog enigszins gecompenseerd? Ja, het kan, een huizenbezitter, als je een beetje een villa bezit... kan er toch een paar honderd euro per maand schelen. Het gaat gecompenseerd worden wellicht. Want ze hebben het niet echt... Ze hebben het wel afgeschaft, maar uh, ze noemen het regionaliseren. Dat betekent dat uh, de regeling nationaal wordt afgeschaft... en Vlaanderen en Wallonië mogen het nu zelf uit gaan zoeken. Dat was deel van dat, uh, die staatshervorming waar we het hier anderhalf jaar over hebben gehad. Uh, maar goed, hoe Vlaanderen en hoe Wallonië... Dat gaan uh, opzetten, een nieuw systeem. Of ze er geld voor hebben, dat is allemaal nog onduidelijk. Er zijn eigenlijk nog geen ideeën over. Vlaamse politici die uh, zeiden gisteren dat ze, nou ja, nog, nog moeten beginnen met erover na te denken. En ook nog helemaal niet weten of ze er wel geld voor hebben. Ja. Nou, het bespaart in ieder geval de federale regering 1,4 miljard. Je zei het net. Um, is het ingegeven door bezuinigingen? Ja, zeker. Het, het is heel makkelijk besparen natuurlijk. anderhalf miljard hebben ze nu al te pakken. Daarnaast zijn er ook economen hier gisteravond... die heel duidelijk refereren refereerden aan de situatie in Nederland... die dan te vermijden is. Um, ja, er wordt gezegd dat de, de die hypotheekrente aftrekken... is toch een soort subsidie uh, die de huizenprijzen uh, opblaast. En uh, zoals in Nederland is gebeurd, en dat moeten we toch vooral vermijden... Uh, de verwachting is dat de prijzen van de koopwoningen iets zullen dalen in België. door het afschaffen van die subsidie, uh, van die hypotheekrenteaftrek. En, en dat wordt dan uh, goed geacht hier. Jongens, van Poppel vanuit Brussel. De hypotheekrenteaftrek is afgelopen in 2014 in België. Stel, er zijn twee fabrieken. Bij beide fabrieken werken aardige mensen. ze maken mooie dingen en meer dan genoeg winst. Alleen die ene fabriek doet het net anders.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 De benzineprijs aan de pomp naar recordhoogte. En politiebond ACP gaat verder zonder de centrale CNV. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Inderdaad, een record. 1,75 euro. Een ontzettend hoge prijs aan de pomp, zegt het consumentencollectief United Consumers. De adviesprijs, dat is de hoogste prijs nu ooit, is 1,757. Dat is dus bijna 1,76 per liter benzine. Dat is één keer eerder voorgekomen begin dit jaar. Toen tipte de benzineprijs precies op de tiende cent nauwkeurig dat exacte record ook aan. Ook diesel en LPG worden steeds duurder. En toch zit er voor veel mensen in de pomp niks anders op dan gewoon te betalen. Het is niet leuk, maar ja, ik, moet toch, ik wil toch rijden. Dus je gaat toch denken. Ik let, ik let wel op wanneer ik wel ga rijden. Als, als ik de auto kan laten staan, doe ik dat oorzaak voor die hoge benzineprijs is de gespannen verhouding tussen Iran en het Westen. Politiebond ACP is ontevreden met hun rol binnen de vakcentrale CNV. Volgens voorzitter van de kamp van de ACP heeft de politiebond te weinig te zeggen binnen het CNV. Ook al heeft de vakcentrale op allerlei manieren geprobeerd om zich te verbeteren van de kamp. Wat je ziet is dat er grote conglomeraten zijn gevormd. Waarbij herkenbaarheid en zichtbaarheid eigenlijk verder teruggelopen is... Uh, en men wil ook streeft ook bij het CNV uh, naar een nou ja, eigenlijk overkoepelende bestuurslaag waarbij de herkenbaarheid en zichtbaarheid steeds verder teruggedrongen wordt. En ook dat is een lijn, ook vanuit dat denken, waar wij niet achter staan. En ja, en alleen voor dienstverlening, ja, dat is prima, maar dat kunnen we ook zelf. En ook de militaire vakbond ACOM denkt erover om uit het CNV te stappen. Het CNV betreurt de stap van de politiebond. Jolande Sap van GroenLinks is enthousiast over het werk van de Nederlandse politietrainers in Kunduz. Samen met de andere fractievoorzitters was ze de afgelopen vier dagen in Afghanistan. GroenLinks was lang tegen die politiemissie, maar zorgde vorig jaar toch voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar van die twijfel was niks meer te merken toen ze het vliegtuig uitstapte. Ik moet wel zeggen dat het enthousiasme wat je ziet bij iedereen... de trainers, maar ook de mensen die daarbij de justitieketen betrokken zijn... want we zijn daar ook de advocaten aan het trainen, de rechters, de officieren van justitie... dat enthousiasme is wel aanstekelijk. Dus ik heb even tussendoor gebeld. Uh, natuurlijk met het thuisvonden en mijn man ook gezegd... nou, als de kinderen straks uit huis uit zijn... zou ik dat best wel eens mooi vinden om zelf een uitzending te doen. Maar ook met al dat enthousiasme twijfelt Sap nog wel over uitbreiding van de missie. Ze willen eerst een goed uitgewerkt voorstel zien van de regering voordat ze met uitbreiding instemt. Birma is begonnen met het vrijlaten van politieke gevangenen. Onder hen zijn verschillende leiders van de studentenopstand van 1988. En dat er gevangenen worden vrijgelaten is heel bijzonder... zegt correspondent Michel Maas. Dat is zoals de oppositie in Birma zelfs zegt alweer een positief teken. Uh, de, ze gaan ervan uit dat er zeker tientallen... misschien nog wel meer uh, een paar honderd politieke gevangenen... worden vrijgelaten vandaag... En dat, dat is opnieuw een gebaar van de regering dat ze echt werk willen maken van het democratiseringsproces. Het Westen eist al langer vrijlating van de politieke gevangenen in Burma als voorwaarde voor het opheffen van de economische sancties. Er komt een nieuw psychiatrisch onderzoek naar Anders Breivik. De Noorse media melden dat dat besluit vandaag bekend wordt gemaakt. Breivik doodde vorig jaar zomer 77 mensen in Oslo en op het eilandje Utoya. En psychiaters hebben hem ontoerekeningsvatbaar verklaard. En dat zou er waarschijnlijk toe leiden dat Breivik niet naar de gevangenis hoeft, maar dat hij wordt behandeld voor zijn psychoses. En nabestaanden en slachtoffers wilden daarom een nieuw onderzoek. En in Rotterdam is een automobilist opgepakt nadat hij een ambulance ernstig hinderde. De, automobilist reed met, de ambulance reed met sirene en zwaarlicht naar een spoedgeval over de A29... toen een automobilist pal voor die ambulance ging rijden, al dus de politie. Hierdoor moest de ambulance uiteraard vaart verminderen... om een aanrijding met deze personenauto te voorkomen. Enige tijd later liet de automobilist de ambulance toch passeren... maar ging de bestuurder juist achter de ambulance rijden. En gelet op de gevaarzetting moest de ambulance wederom weer vaart minderen. De politie heeft die man aangehouden bij de Heinenoordtunnel... en hem een procesverbaal gegeven. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag zien we een afwisseling van zon- en stapelwolken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 ANWB Verkeersinformatie, 11 files bij elkaar, 29 kilometer file. Er zitten vrij weinig bijzonderheden tussen. Wat opvalt is de N2, de randweg Eindhoven richting Maastricht. Daar staat tussen Eindhoven Airport en Veldhoven Zuid 4 kilometer. Verkeer richting Maastricht kan het beste via de hoofdrijbaan de A2 rijden. Verder een aanrijding op de A15, Rotterdam richting Gorkum. Tussen Alblasserdam en Papendrecht staat 3 kilometer. Bij Papendrecht is de reisrook dicht.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 Zeven minuten over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet, nos.nl of twitter, NOS Radio 1 De meeste mensen binnen de hockeywereld begrijpen er helemaal niks van. Opmerkelijke beslissing van bondscoach Paul van As om Teun de Nooier en Take Takema uit Oranje te zetten. Twee zijn al jaren vaste waarde voor Oranje. Tim Steens ging langs bij een ploegenoot van de Nooier bij Bloemendaal, Wouter Jolie. En ook hij heeft deze beslissing niet aanzien komen. Nou, dat was uh, absoluut een grote verrassing, denk ik, voor iedereen. Uh, niemand, niemand wist het nog. Volgens mij zijn uh, taken en Teun ook deze week ingelicht. En uh, ja, dat was, dat was wat ik zei. Het was voor ons ook een hele grote verrassing. En ja, ontzettend uh, zuur voor de jongens. Zag uh, ja. je het een beetje aankomen de laatste tijd? Want er was wel wat kritiek natuurlijk, hè? Teun, met alle respect, is 35. Taken is ook al over de 30. Zag je het een beetje aankomen? Ik zag het, nee, ik zag het niet aankomen. De jongens hebben gewoon... Uh, uh, ook de Champions Trophy gewoon goed meegespeeld. Dus, uh, ja... Jullie moeten het nu zonder hun gaan doen, hè? We ik het nu zonder hun doen, maar ja, dat, uh, dat is ook weer het mooie van sport. Het gaat door. Ik bedoel, de jongens vallen af, maar er gaan zeker de komende stages weer uh, andere spelers opstaan. En uh, we gaan weer uh, gewoon heel hard uh, trainen en we gaan gewoon volle moed uh, door. Heb je ze nog gesproken, Teun of Taak? Ik heb Teun even gesproken na de eerste training. En uh, ja, die was natuurlijk, uh, nou ja, zoals Teun is, altijd rustig. En, uh, en le ja, legt zich gewoon maar neer, het is valse keuze. Maar ik denk dat het bij hem ook even schrikken was geweest. Dat denk ik wel, ja. ja. Jongere spelers van Oranje krijgen natuurlijk wel meer kans... maar oud internationaal Jacques Brinkman begrijpt er helemaal niks van. Ja, een dramatische beslissing uh, voor uh, De Nooyer en voor Takema. En met een doffe knal wordt je inter interlandcarrière carrière uh, beëindigd. Zeven maanden voor de Spelen in Londen. Ja, en ik en, en denk het wrangen voor beide spelers is dat eigenlijk de reden. Niet zozeer uh, door het bondscoach Van als wordt gezocht... Uh, in het uh, spel of, of, of, of de kwaliteit van de spelers taken aan de nooien, maar meer de, de, de andere spelers. Ze, ze, ze zorgen voor een blokkade, heb ik begrepen. Dus dat is natuurlijk het frange: dat het eigenlijk meer aan de andere spelers ligt. Dus eigenlijk is dat ze er niet meer bij zijn. Deels, deels wel kwalitatief en ouderdom geeft hij aan. Maar hij omschrijft het letterlijk. Deze twee bomen moeten uit het bos worden gehaald. zodat de, de rest van de plantjes, dat daar het zonlicht op kan schijnen. Wat vind je daarvan van zo'n opmerking?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 Nee, nee, ik ben het er niet mee eens. Kijk, ik denk wel dat er bij het Nederlands hockey wat moest gebeuren. Dus een andere beslissing die de bondscoach genomen heeft... is dat hij zijn zoon niet geselecteerd heeft. Nou, daar sta ik achter. Maar ja, en de boer op scherp stellen denk ik dat ook wel goed is. Maar dat had niet op deze manier gehoeven. En in ieder geval horen deze twee spelers gewoon bij de, bij de beste 22. En dat je dan ze gaat aangeven... jongens, we gaan vanaf nu vol trainen. Ik denk dat ze keihard moeten trainen... En als ze op dat moment het niet volhouden, omdat ze het fysiek niet aankunnen, omdat ze inderdaad wat ouder zijn, dan zou dat een reden zijn om ze bijvoorbeeld na een trip in Australië te zeggen, joh, hey, jullie hebben het niet goed gedaan. Maar uh, zeker ook de nooier was bij de afgelopen uh, Champions Trophy gewoon bij, een van de betere, betere spelers. Oud-hockey international Jacques Brinkman en Angelo Terwiel, die sprak met hem. Vorige week deze tijd was de sporthal van Ten Boer ongebruikelijk vol. 800 inwoners van vier dorpen langs het Eemskanaal waren in de vroege ochtend geëvacueerd. De dijk stond op breken. In de sporthal werden de evacuees opgevangen. De dijk hield het en ruim een dag later mochten de bewoners ook weer terug naar huis. Verslaggever Karin Albert was vorige week in het bedreigde gebied. En gisteravond nam ze opnieuw een kijkje in Woltersum, het dorp dat pal naast de dijk ligt. Precies een week geleden reed ik door een verlaten Woltersum... Bijna alle huizen waren leeg. En op elk uh, raam zat een stuk duct tape, een kruis... om aan te geven dat de ME aan de deur was geweest en de mensen had gewaarschuwd. Inmiddels is iedereen weer terug in zijn huis. Dus even kijken in uh, de dorpskroeg. Café de Witte Brug. In hoeverre het nog steeds het gesprek van de dag is. Of is men het inmiddels weer vergeten? Iedere dag nog. Ja? Iedere dag wordt er een hoop gepraat Eén die heeft die daar meegemaakt en een andere heeft daar meegemaakt. Nu rustig aan de baar, maar het wordt tijd tot er totdat die dijk gedaan wordt. En ook zo snel mogelijk. En niet wachten en niet discussiëren en niet op computers kijken van... we gaan dit doen, we gaan dat doen. Nee, pak aan die dijk. Die hele dijk is uh, niet te vertrouwen. Maar dat is al uh, 40 jaar te veel. dat weten ze. En bovendien is er ja. vorige week uh, door de bewoners aan de dijk een aantal keren gewaarschuwd voor donderdag dat het niet goed ging. En daar is er uh, niet goed mee omgegaan, denk ik. U zegt, 2,5 jaar zit ik hier nu. Een ja. beetje spijt dat u uh, de kroeg gekocht had. Of dat nou toch ook weer niet? Nee, absoluut niet. Nee. Nee, ik, ik huur hem trouwens. Maar, uh. okay. <laughs> nee, hoor, nee, het is een geweldig doop. Hartstikke leuk doop. Een hele hechte gemeenschap. Je ziet het, zag het nu ook weer aan de dijk. dat, uh, nou, Ik denk wel 70 mensen aan het, aan het sjouwen waren die wakker waren. Die spontaan uh, even kijken bij de dijk en spontaan mee helpen met uh, zandzakjes zouden. Omdat er verder nog geen uh, uh, andere mensen waren om mee te helpen. Uh, zoals, nou ja. Maar uh, Jan, uh, Jan is vanaf het begin van aan de uh, zoals... Ik loop even naar Jan toe. Ja, Jan, hoe is met de spierpijn? Nou, ik heb er uh, best wel last van ja? gehad. Ja. Kom, hoor, zo, dat doe je niet dagelijks met zandzakken zouden. Nee, gelukkig niet. Nee, nee dit was uh, wel heel vreemd. Uh, de achterbuurvrouw de belde aan: van, Kun je me helpen zandzakken sjouwen? En ik had mijn zoon thuis. En ja, ik denk: Wat moet ik? Ik heb gezegd: Papa moet even naar de dijk. Die moet zandzakken sjouwen. Ja, waarom dan? Ja, ik zei omdat de dijk uh, op doorbreken staat. Dus uh, papa moet daar even heen. Maar dat werd geen even. Dat was van uh, half tien tot uh, drie uur s'nachts ben ik er geweest. En na uh, die tijd lag ik op bed en uh, kwam de helikopter die kwam boven hangen. En die bleef hangen op één plek. En toen dacht ik al van, nou, dit is niet goed. Dus, uh, het, is en nu, het, is, het is een behoorlijk ingrijpende ervaring. Dat zie ik ook aan nu. Je wordt er ook een ja, beetje is, emotioneel uh, van. Ja. Maar, maar zit, kunt u nu weer rustig zitten, rustig slapen? Nog niet echt. Nee, ik ben er nog niet gerust op. Maar slaapt u wel? Ik slaap wel, ja. En, en uw zoon? Uh, die is nu bij mijn uh, ex-vriendin, dus dat is geen probleem. Maar die, die slaapt wel door. Ja, en wat moet er gebeuren om weer vertrouwen te krijgen in, in die dijk en in dat water? Heel veel, denk ik. Maar toen wij daar liepen, toen stroomde het water gewoon over de, de lazen heen. En er komt er vrij veel water door en niet op één plek, op meerdere... Ja, u heeft misschien wel tientallen zandzakken, misschien wel honderden gesjouwd. Ja, heel veel. heeft dat het verschil gemaakt? Wat denkt u? Dat denk ik wel. Als was wij het niet, niet was. Als wij niet waren begonnen met zandzakken sjouwen, op dat moment... was het, was het niet goed gegaan. Dan was die dijk gebroken, denkt u? Ja. Dan was hij gegaan. Dan mag het zeggen, was hij Ja. Ja, echt. Dankzij de jongen, alle inzet, ook van Wot of zo... maar dat wordt bijna niet gezegd, is in de dijk behouden gebleven. Zo dadelijk hoort u meer over de dubieuze relatie... tussen de Britse geheime dienst en Muammar Gaddafi... voormalig leider van Libië. Eerste verkeersinformatie, Jolanda van der Velden bij de AWB. Is het hoogtepuntje van de ochtendspits al voor je voorbij? Uh, nou ja, nee, we zijn nog oh. aan het klimmen, 42 kilometer. Nee, nee, even wachten, 9 uur. Misschien is het dan uh, het kantelpunt. Uh, wat opvalt eigenlijk Marcel is de wat langere file op de N2... de randweg Eindhoven in de richting Maastricht. Tussen Eindhoven Airport en Veldhoven Zuid staat 4 kilometer. Bent u op weg naar Maastricht kunt u beter de hoofdrijbaan volgen, de A2. En verder hadden we een aanrijding op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Hendrik Ambacht en Papendrecht nog wel 4 kilometer. Maar alle rijstroken zijn weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 journal. met Marcel Oosten. Twee van de vier Amerikaanse mariniers die op een video staan te plassen op de lijken van Taliban-strijders zijn geïdentificeerd, zegt het Amerikaans leger. Over het filmpje is grote commotie ontstaan in de Verenigde Staten en ook daarbuiten. Minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Hillary Clinton, zegt dat dit soort gedrag niet thuis hoort in het Amerikaanse leger. It is absolutely inconsistent with American values, with the standards of behavior uh, that we expect from our military personnel, and that de vast, vast majority van onze militaire personeel, vooral onze marines, houden zichzelf. Verder zei ze dat iedereen die hier iets mee te maken heeft, gestraft moet worden. Al dus de Amerikaanse reactie. Hoe is er eigenlijk in Afghanistan gereageerd? Correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, verantwoordelijkheid is daar groot. Ja, die boodschap uit Washington die zal deels oprecht zijn, maar deels ook echt wel om de schade te beperken. Damage control en Afghanen gerust te stellen. Want interessant, uh, ja, uh, de Afghaanse president Karzai zegt natuurlijk... verschrikkelijk diep geschokt te zijn. Uh, hij eist van de VS uh, dat de mariniers worden vervolgd en gestraft. Verder, dat is ook interessant, is de reactie eigenlijk vrij lauw. In Afghaanse media niet veel meer aandacht voor dit uh, filmpje... Dan, dan voor die uh, reactie van de president. En, ja, je moet er ook van uitgaan, de Taliban uh, zijn natuurlijk in Afghanistan zelf ook niet razend populair, zacht gezegd. Dus een boosheid vanuit de bevolking, echt een woede, zoals we die eerder wel eens gezien hebben bij zo'n onterend, bij zo'n respectloos filmpje. Die hoeven we, denk ik, in dit geval uh, niet te verwachten. Ja, dat, dat valt dus mee. En toch kan de schade voor de Amerikanen groot zijn, hè? Hoe dan? Nou ja, kijk, uh, de, de, er wordt natuurlijk gesproken de laatste tijd... over vredesonderhandelingen met de Taliban. Hè? Uh, en de, de vraag was natuurlijk meteen, gaan die onderhandelingen... gaat die weg naar die onderhandelingen, gaat die schade oplopen hierdoor? En interessant is dat een uh, Taliban-woordvoerder uh, gisteren meteen reageerde op dit filmpje. En uh, zij benadrukt aan de ene kant dat deze bizarre daad ze niet verraste. Het toont eerder nog maar eens aan de onbeschofte houding... en de arrogantie van Amerikaanse militairen, zeggen zij... Ik denk zelfs dat dat gevoel wel wat breder gedragen wordt in Afghanistan... maar verder zeiden de Taliban in eerste reactie dat dit geen politieke daad is... en daarom ook het spel rond de onderhandelingen niet hoeft te schaden. De Taliban zijn vooral gebrand op een uitrel van, van gevangenen... die onderdeel zou zijn van de weg richting die vredesonderhandelingen... En die uitruil, um, ja, die werd ook genoemd in die reactie van de taliban. Ze willen uh, vooral dat die doorgaat. En verbinden dus vooralsnog geen harde consequenties aan dit filmpje... zeggen ze hardop gisteren in hun reactie. Ja, de belangen zijn dus groter dan, dan zo'n filmpje... dan zo'n daad uh, die de Amerikaanse militairen hebben begaan. O hoe staat het eigenlijk met besprekingen en onderhandelingen? Gaan die al beginnen? Nou ja, er wordt op dit moment een hoop heen en weer geschoven... Hè, rond de vraag wie uh, gaat er onderhandelen uh, en hoe gaat dat er dan uitzien. Um, maar zoals we eerder hebben bericht, uh, de Taliban zullen een kantoor openen... in het golfstaatje Qatar, waar onderhandelaars uh, Taliban kunnen treffen... en met ze kunnen praten. Uh, en zij zeggen er wel meteen bij dat de regering in Kabul niet wordt erkend... en dat er ook nog steeds gestreefd wordt naar een islamitisch kalifaat in Afghanistan... dat de Amerikanen ook vooral niet moeten denken dat de strijd nu wordt gestaakt. Maar interessant aan deze reactie van de Taliban op dat filmpje is wel dat er, dat er uit te lezen valt... Uh, dat ze in ieder geval niet op zoek zijn naar een escape. Hè? Je krijgt hmm. meer en meer de indruk dat de Taliban werkelijk van plan zijn te gaan kijken wat er uit die onderhandelingen te halen valt. Dus als de Amerikanen erin slagen die plassende mariniers op dat filmpje snel op te sporen en te straffen... dan zou de diplomatieke schade en ook de schade dus voor dat onderhandelingsspel best eens beperkt kunnen blijven. Lucas Waagmeester over de reacties vanuit Afghanistan en met name van de Taliban op dat filmpje van die Amerikaanse militairen.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 Britse politie heeft een onderzoek aangekondigd naar betrokkenheid van de Secret Service bij het oppakken van twee Libiërs. Britse veiligheidsdienst zou de mannen hebben gearresteerd op verzoek van de Libische uitleider Gaddafi. En de Libiërs zeggen, de twee Libiërs zeggen, dat ze destijds ook zijn gemarteld. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, um, wat is er met deze mannen gebeurd en wie zijn het eigenlijk? Ja, dit gaat om twee mannen die uh, door de Amerikaanse en Britse geheime diensten zouden zijn gevangen genomen. Uitgeleverd dus aan het regime van Gaddafi. Nou, één is Abdel Hakim Belhash. Een prominente. Commandant van de Libische opstandelingen. Was, was jarenlang tegenstander van Gaddafi. Die hem als een terrorist had aangemerkt. Nou, hij woonde uh, in 2004 als dissident in Hongkong. Daar werd hij gearresteerd. Vervolgens werden hij en zijn gezin, vier kinderen, zwangere vrouw, naar Bangkok in Thailand gevlogen. Uh, waar de Amerikaanse en Britse geheime diensten ze met een geheime vlucht naar Tripoli transporteerden. Nou, dat is een verhaal dat we. Wij veel andere terreurverdachten ook wel gehoord hebben. Aangekomen in Libië werd hij gevangen gezet. Ook zijn zwangere vrouw. Naar eigen zeggen ook gemarteld. En ja, een vergelijkbaar verhaal horen we ook van de tweede Libië. Beide eisen nu een schadevergoeding van de Britse regering. En zijn ook civiele procedures begonnen. Ja, de Britse regering had trouwens al eerder ook een onderzoek aangekondigd. Waarom gaat de politie dat nou ook nog doen? Nou, wat het bijzonder maakt is het bewijs uh, dat er in deze zaak naar boven is komen drijven. Het is niet de eerste keer uh, dat terreurverdachten de Britse regering hebben beschuldigd van medeplichtigheid aan marteling. Er zijn bijvoorbeeld een aantal ex-gevangenen van Guantanamo die dat hebben gezegd. Het probleem is altijd dat het bijzonder moeilijk is uh, om dat te bewijzen. Ook omdat de Amerikaanse autoriteiten uh, vooralsnog weigeren mee te merken. Dat zagen we gisteren ook in een andere zaak toen een... Uh, ander politieonderzoek naar martelingen en medeplichtigheid... van een MI6-agent werd afgesloten vanwege gebrek aan bewijs. In het geval van meneer Belhash, ja, dat is een heel ander verhaal. Uh, na de val van Tripoli afgelopen zomer werden documenten gevonden in de ministeries van Gaddafi. Daaruit zou blijken dat de Britse geheime diensten... actief betrokken waren bij zijn uitlevering aan Gaddafi. En dat wordt volgens mensenrechtenadvocaat Clive Stafford Smith... en dat is een man die de zaak behachtigt van verschillende terreurverdachten... Ja, moeilijk voor de overheid om dit te negeren both of the libyan cases are incredibly important first because of the facts both of these men were rendered kidnapped with their wives in one case there were four children involved and they were taken to gaddafi so he could torture these guys for seven years we don't just have the smoking gun we have the smoking missiles in these cases ja, Duidelijk bewijs van marteling en medeplichtigheid. Dus geen smoking gun, maar een smoking missile. En de politie zegt dan ook dat de beschuldigingen uh, zo serieus zijn dat ze niet anders kunnen doen: een uh, politieonderzoek te beginnen naar de zaak van de twee Libiërs. Ja, hoe lastig wordt dit voor de Britse regering? Is natuurlijk beschamend uh, voor de Britse regering. Want eens te meer worden de schijnwerpers gezet op dat hele schimmige spel dat ontstond na 9-11 tussen Amerikaanse en de Britse overheid... en verschillende dictatoriale regimes in de wereld... terreurverdachten die door middel van secret rendition... Hè, de geheime vluchten uh, naar verschillende locaties in de wereld werden getransporteerd... zonder dat er sprake was van een officiële aanklacht... of een gedegen gerechtelijke procedure. Nou, in het geval van de Libiërs lijkt het erop... Dat het gebeurde op verzoek van Gaddafi zelf. Toen nog een bevriend staatshoofd van het Westen. Ja, in een zekere zin kan deze regering nog wel afstand nemen, want het gebeurde allemaal onder de vorige Labour-regering. En Nick Clegg, de vicepremier, heeft dan ook toegezegd dat het zal meewerken met het onderzoek. This government uh, condemns torture, inhumane treatment. We will never support it. We won't ask other people to do it on our behalf. There are uh further cases which require more investigation and the government en de security services will give complete and full cooperation to those investigations so that the police can get to the bottom of them as well Ja toch blijft het wel lastig hoor voor deze regering want premier Cameron die wilde voor eens en altijd een einde maken aan al die beschuldigingen kondigde anderhalf jaar geleden bij zijn aantreden grootscheeps onderzoek aan nou dat werd toen uitgesteld vanwege een lopend politieonderzoek naar Guantanamo gevangenen Dat werd gisteren dus afgesloten. Maar ja, gisteren werd meteen weer een nieuw politieonderzoek aangekondigd... naar de Libische verdachten. Ja, en onduidelijk is of dat regeringsonderzoek nu weer wordt uitgesteld... of alsnog doorgaat, maar vaststaat... dat Kamerun voorlopig nog niet klaar is met dit verhaal. Arjan van der Horst over de schimmige verhoudingen, op zijn minst... tussen de Britse geheime dienst en ook de regering... en voormalig Libisch leider Muammar Gaddafi. Na 9 uur in het Radio 1-journaal hoort u meer over een nieuw onderzoek... dat Anders Breivik in Noorwegen zou moeten ondergaan. En hoort u ook meer over de benzineprijzen. De prijs voor benzine stijgt vandaag naar een recordhoogte aan de pomp. De prijs voor diesel en LPG zitten net onder dat record. Vanuit De Kroon in Amsterdam... Vrijdagmiddag light.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 Om klanten met een sterke mening partij te kunnen geven. Meer weten? Kijk op abn. Ammerhomeespiersson.nl. Nu tot 50% korting op ski kleding. Eerstweekam.nl. Dit is Radio 1.